Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt in Nederland een harde lockdown. Bronnen in Den Haag bevestigen dat het kabinet het advies van het Outbreak Management Team overneemt. De nieuwe maatregelen blijven tot in elk geval 14 januari van kracht. Alleen essentiële winkels zoals supermarkten en apotheken zouden open mogen blijven... Onder meer de scholen, horeca, sportscholen, musea en theaters moeten dus weer dicht. Om zeven uur worden de nieuwe maatregelen in een persconferentie toegelicht. De groepsgrootte buiten wordt naar maximaal twee personen teruggebracht. Binnen zouden ook maximaal twee bezoekers mogen komen. Na verluid komt er een uitzondering voor de kerstdagen. Dan zijn er vier bezoekers welkom, maar met oud en nieuw dan weer niet. In veel steden deden vanmiddag nog veel mensen inkopen vanwege de lockdown en omdat het het laatste week einde voor kerst is. De gemeente Rotterdam riep vanmiddag op niet meer naar het centrum te komen in verband met die drukte. Hier en daar stonden voor winkels rijen mensen. De ziekenhuisbezetting is de afgelopen dag afgenomen. Er liggen nu 2.373 mensen met corona op een verpleegafdeling. En dat waren er gisteren nog bijna 100 meer. Maar het aantal patiënten op een IC-afdeling is vrijwel gelijk gebleven. Dat zijn er 637 bij een gasexplosie in Pakistan zijn zeker 12 doden gevallen. Een gaslek in een rioleringssysteem onder een bankgebouw in Karachi had vlam gevat. Het bankgebouw is verwoest. De politie sluit een aanslag door militanten niet uit. En het betaald voetbal valt niet onder de nieuwe maatregelen, bevestigen voetbalbestuurders aan de NOS. Morgen staat in Rotterdam de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax op het programma bijvoorbeeld. Die wedstrijd gaat door, maar zonder publiek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur nauwelijks en ligt rond de 8 graden. Lokaal kan het wel mistig worden. Morgen bewolkt en weer 8 of 9 graden. Mogelijk breekt aan het einde van de dag in het noorden nog even de zon door. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De afsluitdijk de A7 is in beide richtingen dicht bij Brezandijk. Er is daar namelijk een ongeluk gebeurd. Je kunt omrijden via Flevoland...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 Dit is Kerst met ZFM. Met me nu. Entertainment for you. Jouw ogen... ...kunnen mij echt niet verdriegen. Of zei jij... ...vaak iets anders tegen mij? Jouw woorden... Zeggen niet anders dan jouw ogen. Maar jouw blik vertelt de waarheid tegen mij. Jij kan niet vliegen of verkliegen te tegen mij. Kunnen de mens haast niet bedriegen? Want ogen spreken de waarheid van je ziel. Al zeggen mensen, soms meer dan duizend woorden. Een paar ogen vertellen je tot soms dan meer. Jij kan niet liegen. Want jouw ogen Pressure, Thick thighs, brown eyes, pretty brown skin 99 problems and ain't none of them a man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 nog staat geschreven. Je moest eens weten. Snel aan de haal, jouw handen speelden met mijn gevaarlijk spel. We zochten samen een heel heelkruis hotel. Het was gewoon maar een kwestie van tijd. Het was zilverlucht vol bereid. We vormden samen het prachtigste paar. We kusten zacht en beminde elkaar. Ik zijn mijn liefje, mijn hartse diefje. De maan kijkt neer op ons liefdespel. Laat ons genieten, laat jou niet schieten We zitten samen in één groot uwel Ik wil proberen, je imponeren Jij bent het mooiste, ik zit in het nauw Je kunt je draaien en keren en veel manoeuvreren, Maar liefste, ik hou van jou Toch heel mysterieus. Het liefdespel de maakte mij zo nerveus. De variaties, niets was ons te veel. Mijn lieve schat, jij was puur sensueel. Wij verloren geen tijd in ons spel. En ik deed alles op jouw bevel. Die blauwe ogen, die keken naar mij. Toen ik zachtjes tegen je zei. Ik zei mijn liefje, mijn hartje liefje. De maan kijkt meer op ons liefdespel. Laat ons genieten, ik laat jou niet schieten. We zitten samen in één grote brel. Ik wil proberen, je imponeren. Jij bent het mooiste, ik zit er het nou, nauw. Je kunt je draaien en keren en veel manoeuvreren, maar liefste, ik hou van jou. hier op ons liefdespel. Laat ons genieten, laat jou niet schieten. We zitten samen in één groot duel. Ik wil proberen, je imponeren. Jij bent het mooiste, ik zit in het nauw. Je kunt het draaien en keren en veel manoeuvreren. Maar liefste ik hou van jou. Je kunt het draaien en keren en veel manoeuvreren. Maar liefste ik hou.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 So start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 God weet dat ik dit ook nooit of te nimmer had gebeurd. Maar ja, zo gaat het in het leven. Mijn kleine jongen...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 Rondje voor de hele zaal Ze trekt Weer stevig aan de bel En we zingen Je hier je tijd verspeelt, ga weg dan. Omdat je niet meer van me houdt, krijg ik de schuld van elke fout. Ga weg dan. Je voelt je niet meer goed bij mij, want onze liefde is voorbij. Ga weg dan. Maar wees oprecht en kijk me aan. Zeg me dat je weg wil gaan, ga weg dan. Verdwijn dan. Draai er niet omheen, of wat je zegt Als jij wilt gaan, je meent het echt Ga weg dan, laat mij alleen Maar als je best al gaat, is het gedaan Zo kan het niet meer verder gaan Ga weg dan, ga dan heen Je zegt dat er geen ander is, je hebt je echt, in mij vergist, ga weg dan. Zie in je ogen dat je liegt, want ik weet dat je mij bedriegt dus ga dan. Je wilt je vrijheid weer terug en daarom zeg ik jou heel vroeg, ga weg dan. Mag jij nu?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 De nacht die is nog langer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 Het is wat wij er zelf mee doen. Iedereen zal moeten weten, alles draait tot om het leven. Het is wat wij er zelf mee doen.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 Niet als ik mijn ogen dicht doe. Zaterdag, nog na de vele is het nog lang niet gedaan. Met je lippen op de mijne laat ik je never nooit meer gaan. Met je lippen op de mijne, laat ik je even nooit meer gaan. Nee, zaterdagavond na de film is het nog lang niet gedaan. Met je lippen op de mijne, laat ik je even nooit meer gaan.